Bay. There's no pussycats to be found Yeah, You gotta take out the trash, man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 De lijfarts van Michael Jackson wordt officieel aangeklaagd voor dood door schuld. Dat is bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie in Los Angeles. In de aanklacht staat dat dr. Conrad Murray de zanger onopzettelijk om het leven heeft gebracht. Murray kan vier jaar gevangenisstraf krijgen. Michael Jackson stierf vorig jaar juni door een overdosis Propofol. Een narcose middel dat Jackson gebruikte om in slaap te komen. Een groep prominente Nederlanders wil via een burgerinitiatief bereiken... dat alle Nederlanders boven de 70 met professionele hulp een eind aan hun leven kunnen maken. De groep noemt zich Uit Vrije Wil en bestaat onder andere uit de oud-politici Frits Bolkestein... Hedy Dancona en Jan Terlouw, cabaretier Paul van Vliet en hersenwetenschapper Dick Swaap, meldt NRC Handelsblad. De groep heeft 40.000 handtekeningen nodig om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen...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 Frankrijk heeft het groene licht gegeven voor de verkoop van een geavanceerd marineschip aan Rusland. Het gaat om een amfibieschip dat 16 aanvalshelikopters kan vervoeren en tientallen pantservoertuigen en honderden militairen aan land kan zetten. Als de verkoop doorgaat is het voor het eerst dat een NAVO-land zulke geavanceerde militaire technologie verkoopt aan de voormalige aardsvijand. Onder andere Amerika is er dan ook niet gelukkig mee. Ook de Baltische landen en Georgië, waarmee Rusland in 2008 nog een korte oorlog voerde, hebben bezwaren. Dan nog het weer. opklaringen breiden zich uit over het land. Vannacht kan het plaatselijk 8 graden vriezen. Morgen af en toe zon en lichte vorst. Dit was het nos Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM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 Ik ben Hang Noordhoff, Vandaag spreek ik met Arant. Welkom, Arant. Dankjewel. Je bent bij de Hoop opgenomen vanwege een gokverslaving. Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben vandaag. Misschien kun je beginnen met jezelf voor te stellen en kort wat over jezelf te vertellen. Oké, okay. nou, ik ben Arant Jansen. Ik ben 29 jaar. Ik ben uh, uh, um, uh, geadopteerd. En uh, ben, uh, toen ik 1 jaar was, ben ik naar Nederland gekomen. En. Uh, ik uh, ja, ben uh, terechtgekomen in een gezin. En uh, ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder voor mij. Ja, uh, yeah. Dat je eigenlijk uh, yeah, uit India bent gekomen hier naartoe. En ja, uh, uh, yeah, dat vind ik gewoon uh, yeah, hartstikke bijzonder. En uh, ik ben uh, christelijk opgevoed. Ik ben op mijn dertiende ook uh, ja, bekeerd en gedoopt. En uh, yeah, dat, uh, ja, dat uh, yeah, was gewoon geweldig. Goede jeugd gehad. Ja, hele goede jeugd. En uh, ja, ik. Ik had ook nooit verwacht dat het zo uh, zou lopen, zeg maar, in mijn leven. Je hebt ook uh, je, muziek meegenomen, ja. uh, nummers die voor jou uh, ja, iets uh, bijzonders betekenen. Ja. Um, het eerste nummer wat we gaan luisteren, dat uh, heet uh, Who Am I? En uh, dat uh, symboliseert voor jou een beetje je, hoe je jeugd is geweest, toch? Ja, ja het is gewoon uh, uh, ja, dat ik heel erg verwonderd toen ook was uh, ja, wat God in, in mensenleven kan gaan doen. En uh, ja, dat, uh, dat zegt dit nummer dan ook wel. mij van de Casting Cross. Arant, je vertelde net dat je een, uh, een goede jeugd hebt gehad, een fijne jeugd. Ja. Uh, vertel er eens wat meer over. Oké, okay, nou ja, ik ben uh, opgegroeid in een uh, gezin van uh, mijn vader en mijn moeder. Ik heb drie zusjes en uh, ja, dat is wel heel part, want uh, mijn ouders kon eerst geen kinderen krijgen. En uh, ja, nadat ik was gekomen, hebben ze binnen een jaar, hadden ze drie kinderen. Dus dat is wel eigenlijk uh, ja, heel bijzonder. En uh, uh, nou ja, opgegroeid in een achterhoeksgezin en een heel klein plaatsje lintelo. En uh, uh, ik heb uh, de basisschooltijd gedaan. En ik uh, ja, kwam, dus kwam er toen ook achter dat ik dyslexisch was. En uh, ja toen ben ik ook uh, ja, of, uh, verder gegaan in special onderwijs. En, uh, maar op een gegeven moment, uh, toen ik naar groep 8 zou gaan... Toen, uh, ja, toen was ik eigenlijk goed voor het special onderwijs. Toen ben ik weer teruggegaan naar groep 6. Op de basisschool. En toen heb ik de basisschool verder afgemaakt. En toen uh, ja, ben ik haven gaan doen, maar ik was een beetje lui. En ja... Uh, <laughs> Dat, uh, dat toen, toen ik naar Havo 4 mocht gaan, ben ik maar naar Mavo 4 gegaan en, ja, om snel mijn uh, ja, diploma te halen. En ik had zoiets van: ah, ik wil heel graag werken en uh, ja, dat uh, leek mij het ideale uh, plaatje. zeg maar. En uh, uh, na de Mavo ben ik naar uh, Ede toe gegaan, naar Sierrelo Cere Midden-Nederland. En uh, uh, ik ben daar de Z-opleiding gaan doen, dat is uh, ja, een gespecialiseerde opleiding voor uh, ja, verstandig gehandicapten, zeg maar. Om uh, die be te begeleiden en... Uh, ja, in een boomvoorziening, zeg maar. En um, mm, ja, ik heb daar in een personeelslet gewoond. En uh, ja, dat heeft al met al tien jaar geduurd. En uh, ja, dat uh, was best een hele gave tijd ook wel. Maar uh, ja, dat, uh, ja, ik bedoel, dat ging van feesten en... Uh, ja, gekkigheid hing dat aan elkaar, zeg maar. Ik bedoel, uh, je ging soms de hele nachten door en dan gewoon een vroege dienst daarna draaien en, uh, ja, best wel onverantwoord, maar um, ja ook heel veel vriendinnen ook daar gehad, zeg maar, in die tijd. En, uh, uh, ja, het was allemaal al een hele turbulente tijd. Je bent uh, eigenlijk op een top Nederlander, als ik je zo hoor praten en zie, maar toch uh, heb je een India's uiterlijk. Ja. Uh, hoe, hoe is het geweest in je, in je jeugd? Ben je ook uh, ja, daarmee geconfronteerd dat je misschien een, een ander kleurtje hebt dan hmm. uh, de, de gemiddelde Nederlander? Uh, heb je daar last van gehad? Uh, voor vriendjes die dat gek vonden? Nou ja, ik heb uh, in, in Aalte daar eigenlijk voor de rest nooit geen last van gehad. Uh, omdat mensen toch zoiets hadden van... Uh, ja, je hoort er ook gewoon bij. En als je normaal doet, dat is de Achterhoekse Dan doe je al gek genoeg. En, uh, uh, nou, daar voor de rest nooit wat van gemerkt. Ook in thuis uh, uh, ja, thuisgezin niet. Zeg maar, dat ik achter werd gesteld. Of uh, ja, dat ik dat gevoel had. Maar uh, um, ja, misschien diep in mijn hart... Uh, had ik altijd wel het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen. En uh, dat ik iets meer moest doen dan, uh, ja, dan mijn zusjes, zeg maar. Voel je je altijd uh, Nederlander? Uh, niet altijd, nee. Nee, ik heb... Uh, uh, ja, mijn... Nee, nee. Als ik hier ben, voel ik me niet altijd Nederlander. Nee, nee ik heb uh, wel eens het gevoel dat ik... Uh, ja, nog een keer terug naar India moet gaan. Om, uh, ja toch iets nog terug te vinden of herkenning voor mezelf of uh, ja, uh, identiteit misschien nog een klein beetje. Je bent er nooit geweest? Nee, ik ben ja. nooit, meer, nooit meer terug geweest. Zeg maar. Je hebt ook nooit contact gehad met je natuurlijke ouders? Nee, nee mijn, uh, mijn moeder is zeg maar uh, overleden na mijn geboorte. En uh, toen uh, uh, heeft mijn vader zeg maar, nog een poosje voor mij gezorgd. Maar omdat mijn uh, moeder moslim was, en mijn vader die was christelijk uh, ja, is daar gewoon een hele eigen strijd om mij geweest. Tussen, die, uh, ja, tussen de opa van mijn moederskant, zeg maar, en de oma van mijn vaders kant. Van ja, wie krijgt het kind, zeg maar. Hm. Want de een woon natuurlijk dat het moslim uh, ja, werd opgegroeid. En de ander die wel graag dat het christelijk werd opgevoed. En uh, ja, dat, uh, ja, ik weet er zelf niks van. Maar onbewust zijn er wel heel veel uh, ja, dingen om mij heen gebeurd. Die ook wel invloed hebben gehad op mijn uh, ja, zijn nu. Toen uh, werd je opgegeven voor adoptie dus uh, en kwam je in Nederland terecht ja. op je, toen je één was? Toen ik uh, ja, één jaar en acht dagen was, ja. Toen ben ik... Uh, ja, ik was uh, gelukkig heel erg ziek. En uh, ja, dat, uh, dat klinkt een beetje raar misschien, maar... Uh, ja, in die eerste paar dagen dat ik thuis was, had ik paratiefes. En uh, ja, toen moest ik mij ook wel geven, zeg maar, aan mijn ouders. Zeg maar, mijn Nederlandse ouders. En uh, ja, dat is dan uh, tot zover dan een geluk geweest. Want uh, ik denk dat ik... Uh, ja in die ja, dit tijd gewoon heel veel moeite had met hechting. En uh, ja, ik kende dat helemaal niet eigenlijk. Even terug, naar of eigenlijk vooruit, naar uh, de periode dat je in, uh, in Ede woonde en werkte. Ja. Je zegt al, een turbulente tijd, veel, uh, veel gefeest. Ja. Uh, je was christen. Ja. Je bent dat nog steeds. Ja, gelukkig ook. Uh, je zei, vertelde net al dat je op je veertiende uh, gedoopt werd. Ja. Uh, vertel eens wat meer over die tijd. Hoe, hoe ging je ook als, als christen daarmee om met, uh, met, met die dingen die je deed bijvoorbeeld? Oké, okay. in, in de tijd in Ede, zeg maar. Ja. Oké, okay. nou ja, in principe. Um, um, ja, hoe ging er allemaal mee als christen? Ik probeerde de eerste tijd nog wel naar een kerkgemeente toe te gaan. Maar uh, ja, omdat uh, de, de, de plek waar ik woonde, zeg maar, dat lag vijf kilometer ja, van Ede af ook. Dus daar moest ik steeds weer moeite voor doen uh, ja, om, om naar de gemeente toe te gaan. En ja, op een gegeven moment is het gewoon veel makkelijker uh, om. Uh, om, uh, ...om thuis te blijven of in je bed te blijven. En ja, als je dan de avond ervoor hebt gestapt... ...dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan heb je soms ook gewoon een kater. Of uh, ja, dan ben je helemaal niet op de planeet, zeg maar. Ja. En uh, ja, dus uiteindelijk uh, raakte ik ook gewoon van God los. En uh, uh, ja, dat heb ik allemaal wel zelf gedaan. En uh, ja, toen... In, uh, ...in de tijd in Ede zijn uh, twee vrienden van mij verongelukt. En... Uh, uh, twee cliënten van mij die zijn eigenlijk uh, uh, onder mijn handen overleden. En ja, dat heeft gewoon ook zoveel vragen bij me opgeroepen. Ja, zo van, uh, ja, oh God, hoe kun je dat nou doen? Uh, uh, mm, ja, ik snapte dat gewoon niet. En ja, van daaruit uh, gewoon ook, uh, ja, was ik heel erg teleurgesteld. En uh, uh, ja, dan, uh, ja, dan, uh, ja, dan had ik gewoon heel veel vragen ook naar God toe. Je hebt ook een uh, nummer meegenomen over die... Uh over die tijd, wat ook uh, te maken heeft met die tijd. Kun je ja. wat over vertellen? Nou ja, dat, uh, dat liedje, dat dit uh, Much Afraid. En uh, ja, dat zegt gewoon heel veel over uh, de littekens... die je in een leven kunt uh, uh, uh, opdoen. En uh, uh, dat het, uh, ja... vooral in mij, voor mij geldt het golden toen... Van dat ik uh, heel erg bang was dat ik... ja uh, uh, echt ook los van God zou komen. En uh, nou, dat wou ik eigenlijk helemaal niet, maar... Um, ja dat gebeurde on, on, on, ja, ongemerkt wel, zeg maar. We gaan luisteren. Empty again. Sunking down so far Afraid van jars of clay, de hoop radio in gesprek met uh, Aurant, Arant vertelde net voor dit nummer uh, uh, over je, je je worsteling met uh, met God, de vragen die hij had uh, naar aanleiding van het overlijden van uh, van vrienden en ook uh, een paar cliënten van je. Uh, een moeilijke periode voor je. Uh, is het ook de tijd dat uh, dat jouw verslaving is begonnen? Ja, ja eigenlijk. Uh... Eigenlijk na die overlijdensgevallen zeg maar, toen uh, ja, dan ben ik gewoon uh, troost gaan zoeken in de middelen. Hoe oud was je toen? Ik was denk ik toen uh, 22 jaar, ja. Dus uh, uh, ja, dat begint dan met uh, ja, over, dat begon eigenlijk al met overmatig uh, alcoholgebruik. En uh, ja, roken deed ik ook heel veel, maar uh, op een gegeven moment, uh, cannabis en, uh, en hasjes kwamen er gewoon ook bij. En uh, uh, nou ja. Uiteindelijk uh, ging ik heel vaak naar Lowlands toe. Ik ben uh, zeven jaar naar Lowlands geweest. komt dat ik heel erg veel van muziek hou. een muziek, uh, muziekfestival. Ja, dat is een muziekfestival in Biddinghuizen. En uh, uh, nou ja, daar ook gewoon heel veel dingen geëxperimenteerd. En, nou ja, dat uh, loopt uit van pillen tot uh, cocaïne. En, uh, uh, nou ja, dan uh, merkte je dat je daar heel erg ja, eventjes gelukkig van werd, zeg maar. En... Uh, uh, ja, dat, dat, dat ging toen ook gewoon thuis doen, zeg maar. Was dat de reden dat je, dat je zoveel ging drinken en, en drugs gebruiken? Uh, geluk? Geluk zoeken? Ja, nou, in ieder geval uh, denk ik uh, de pijn die ik had. En uh, de teleurstelling die ik tegenkwam. Dat ik die uh, ja, daarmee wel verzachten zeg maar. En uh, in ieder geval niet aan die dingen hoefde denken. Hm. En, uh, want in die tijd had ik ook wel relaties, zeg maar. Maar dat was ook gewoon heel erg moeilijk voor mij. Uh, mm, ik uh, gaf altijd heel veel aan die meiden. En die dames. En, uh, uh, maar ja, ik gaf soms zoveel uh, dat die de, de partners toen, zeg maar, zoiets hadden van: nou, uh, uh, ja, dit is niet, niet goed. Want iemand uh, geeft steeds meer, terwijl hij terwijl nooit het gevoel heeft dat het goed is, zeg maar. En uh, nou ja, dat gaf voor mij ook gewoon heel veel frustratie. En dat snapte ik dan weer niet. En uh, nou ja, zo kreeg ik weer ruzie en teleurstellingen en gekkigheid. En en ging het uit? Ja, ja, uiteindelijk ben ik twee keer verloofd geweest. Ik ben uh, de laatste keer ook, uh, ja, de, de trouwdatum stond vast, we hadden huis gekocht en de, de jurk was uh, betaald en de zaal was geregeld, dat soort dingen. Dus, uh. Maar um, um, ik had zoveel leugens, zeg maar, in die tijd, uh, waar niemand wat vanaf wist. Uh, dat, uh, dat, ja, dat kon gewoon niet uh, verder gaan, zeg maar. Want mensen wisten niet dat je bijvoorbeeld drugs gebruikte. Mm, nou ja, in, in die tijd zeg maar, gokte ik eigenlijk heel veel. Want drugs en uh, ja, eigenlijk wel chemische dingen, dat, uh, ja, dat doet je lichaam gewoon pijn. Je krijgt spierpijn van, je wangen gaan kapot. En uh, ja, uh, de volgende dag denk je van, nou volgens mij de ene hersenelf, dit is uh, weg van mijn lichaam. Zeg maar. Dus uh, ja, op een gegeven moment uh, ging ik naar dingen zoeken die, uh, die mezelf niet zoveel pijn deden. En, uh, nou ja, uiteindelijk uh, zeg maar, ik kwam gokken, dus... Uh, uh, uh, ja, als, als middel zeg maar om, om, om de hoek zetten. En uh, ja, dus um, nou ja, gokken, uh, niemand wist er wat van. En zelfs mijn partner is er niet. Hm. En uh, zelfs, ja, ik denk dat één vriend van mij het wel weet, zeg maar. Dat, uh, dat ik echt daar ook verslaafd aan was. Hm. Maar. En hoe begon dat Ben je gewoon op een dag een snackbar ingestapt en uh, een, uh, een gulden in uh, een automaat gegooid? Ja. Ja, ja, ik denk wel dat het zo gebeurd is, zeg maar. Ik bedoel, uh, met stappen deed je wel eens gewoon een paar gulden, gooide erin, zeg maar, voor de grap. En, uh, um, uh, nou ja, op, op een gegeven moment, uh, ik was in de zorg, zeg maar, mijn weekenden waren anders. Kijk, als de mensen, de gewone working class people, uh, die hadden, zeg maar, op uh, zaterdag en zondag weekend. Maar ik soms op uh, maandag en dinsdag. Maar ja, dan moest ik wel invulling gaan zoeken voor, uh, voor die dagen, zeg maar. En, uh, ja. nou ja... Mm. En heel veel mensen zijn gewoon niet vrij dan. Dus uh, toen dacht ik, nou ja, dan uh, ga ik lekker achter zo'n gokkas staan. En dat is ook best gezellig. Uh, je verveling ook. Ja, eigenlijk gewoon heel erg verveling. En uh, ja, nutteloosheid. Maar uh, ja, op een gegeven moment raak je geld op. En, uh, uh, ja, dan, en toen ben ik zeg maar geld voor de baas gaan gebruiken om, uh, om mijn gokverslaving zeg maar, te voeden. En uh, nou ja, dat is uh, ongeveer al met al vijf jaar goed gegaan. En ja. uh, dat is uh, ja, eigenlijk wel heel, uh, heel jammer, eigenlijk. Dat dat niet meteen aan het licht kwam. Maar uh, na vijf jaar ben ik ook gewoon zeg maar, ontslagen. En uh, uh, terecht ook. En uh, ja, kwam justitie ook om de, om de hoek kijken. Weet je hoeveel geld je van je baas gebruikt hebt? Um, ik denk dat dat. Uh, ja, dat is iets van 56.000 euro. is. Uh, ja. dat heeft nooit iemand doorgehad tot na vijf jaar? Uh, nou ja, ik wist dat wel zo goed. Uh, ja, te camoufleren. want ik had mijn leuke praatje altijd klaar. En uh, ik kon het altijd wel uh, ja, leuk brengen, zeg maar, naar, uh, naar andere mensen. En ja, je had wel eens één keer in de half jaar, zeg maar, controle. Maar als je dan, uh, ja, dat zijn cijfers, zeg maar. Dus dat. Uh, hm. Ik was gewoon een ja, fraudeur, zeg maar. Ja. Hoe is dat om vijf jaar lang zo, ja, in, in een. In een uh... Een leugen eigenlijk te leven naar, uh, naar je baas toe... ...en toch elke dag naar je werk te gaan. Ja, nou ja, dat... Uh, ...het is niet alleen naar mijn baas toe, zeg maar... ...ook naar mijn familie en naar mijn vriendin toen... Uh, ...mijn verloofde zelfs. Uh, ja, je wordt gewoon helemaal gek. Ik bedoel, je leeft... ...je moet alle eindjes aan elkaar knopen... ...alle leugens moeten kloppen, zeg maar. Uh, nou, je kunt nergens een ander... ...ander verhaal gaan vertellen natuurlijk... ...want het is natuurlijk wel... Uh, ...het moet perfect blijven. En... Uh, ja, dat, uh, daar werd je op een gegeven moment hartstikke goed in. Dat je echt uh, ja, een professionele leugenaar was. Uh, dat uh, ja, dat ja, zeg ik nu misschien wel met een glimlach, maar dat, uh, dat was toen best wel ernstig, zeg maar. En uh, ja, ook naar God toe wist je ook altijd wel weer de smoesjes uh, terug te brengen naar hem. Zo van, nou ja, wow, het is niet zo heel erg. Of uh, ja, ik kan het nog wel terugbetalen bijvoorbeeld. Daar, daar. Dat soort excuses... Uh, uh, dan praat je het zeg maar allemaal goed mee. En op een gegeven moment ga je daar zelf ook in geloven. In je eigen leugens. Ja. ja, dan uh, denk je echt van ah, dat kan nog wel. En, nou, bij de eerste 300 euro kan dat... Oh, gebeurt dat ook misschien nog wel. Maar ja, als het als 1000 euro wordt... Ja, dan uh, denk je van ja, dat is dan toch gewoon maandsalaris bijna. Zeg maar. en, uh, ja, dat uh, op een gegeven moment... Dan je zo verstrikt in. Het geldbedrag werd dan zo hoog... Uh, dat je daar op een gegeven moment ook niet meer gebleed Dan... Uh, Word je eigenlijk niet Daar word je gewoon gevoelig voor, zeg maar. hoe, hoe is het om, om, om verslaafd te zijn aan gokken? Het lijkt me dat het heel anders is dan, dan, een, uh, dan drugsgebruik of dan drinken. Je hebt het allemaal gedaan. Ja. Uh, kun je iets vertellen over, over die verslaving? Uh, gokken is... Uh, voor mij was het altijd uh, steeds meer... Uh, uh, toch het gevoel hebben... Want ik heb alleen maar fruitautomaten, zeg maar, gegokt. Uh, dat je altijd... Uh, ja, dat het geld aan je voeten lag, zeg maar. Of dat je. Ik won ook heel vaak wel wat terug. Maar ja, wat je er dan in gooide, dat, uh, ja, dat, dat stond in geen verhouding met wat je eruit haalde, zeg maar. Dus uh, uh, ja, gokken op zich, zeg maar, uh, uh, was een hele domme bezigheid. Ik bedoel, uh, hoe ik er uiteindelijk op vanaf ben gekomen, dat is ook heel apart. Het zei gewoon iemand tegen mij van: uh, ja, je bent veel gezelliger aan de bar dan achter zo'n kast. Ja, uh, toen ben ik, sinds die dag heb ik ook niet meer gegokt. Maar dat was wel na vijf jaar, zeg maar. Net voordat ik, uh, voordat alles aan het licht kwam. En, um, ja, gokken voor de rest, ja, het is gewoon één grote, grote leugen. En uh, dat is denk ik, ja, uh, pro, ja, prototype gokken. Dat het echt uh, een grote façade is. En, uh, mm, ja, dat het ook uiteindelijk... Uh, uh, uh, heel veel in jezelf ook doet, zeg maar. Ja, vertel eens. Uh, dat het echt, uh, ja, je eigen zelfbeeld, het gewoon helemaal, uh, ja, is, is weg. Ik bedoel, uh, dat, je wordt gewoon beheerst daardoor, zeg maar. Dat gokken. En, dan, dan, en dat bestuurt je, eigenlijk. Want ik ging, zeg maar, uh, naar mijn vroege dienst, of voor mijn late dienst, ging ik altijd, uh, ja, zorgde ik echt uh, dat ik aangekleed was, en dan ging ik ook altijd even gokken, en dan gewoon in de uurtijd 500 euro weg. En, uh, 500 euro? Ja, ja, dat, uh, ja, je hebt van die kasten zeg maar dat, uh, um, dat je met de 10 euro tegelijk al één uh, druk zeg maar. Is dat dan. Ja, dat is echt uh, bizar eigenlijk. Wel, uh, maar ja, die kasten. Je had je. Ja, maar ja, dan dacht je van, nou, dat, dat is de grootste winkans. En, uh, ja, maar ja, dat uh, <laughs> ja, het is best wel uh, jammer eigenlijk. Ja. Toen, uh, nou, na vijf jaar. Uh... Ben je op een gegeven moment, nou is alles uh, uitgekomen, ja. begrijp ik. Uh, hoe reageerde je, je familie bijvoorbeeld en je baas? Nou ja, mijn, mijn, mijn baas die had zoiets van meteen op, op, op staande voet ontslagen. En uh, nou ja, uh, ben toen ook uh, ja, uh, ja, vastgehouden door de politie. Ik ben uh, drie dagen verhoord. Om ja, toch een beetje duidelijk te krijgen hoe dat toch allemaal zat. Maar uh, ja, na drie dagen had de politie ook nog steeds zoiets van... Uh, nou, we snappen er eigenlijk helemaal niks van. Het is een grote bar, uh, ja, warboel. Want uh, bijvoorbeeld mijn administratie, daar klopt helemaal niks van. Maar administratie op mijn werk dus ook niet. En, um, um, nou ja, ik, uh, ja, na die drie dagen uh, was ik op vrije voeten. Maar uh, ja, ik durfde het gewoon niet tegen mijn ouders te vertellen. En uh, ik mocht gelukkig nog, ja, dat is eigenlijk ook wel heel apart mocht ik nog een paar maanden wonen, zeg maar... Op, op, op het terrein waar ik heb gewerkt. Op de personeelsflat. En uh, ja, dat is wel mijn geluk geweest... dat ik uh, ja, niet meteen met mijn verhaal naar buiten hoefde te gaan. En, uh, want ik, ja, ik durfde dat ook gewoon niet. Maar uh, ja, op 4 uh, juni... Toen, uh, toen kwam toch de... Ja, was de tijd daar, zeg maar... dat ik uh, uit de personeelsflat werd gezet. En uh, ja, nou, ja... toen toch maar mijn ouders opgebeld zo van ja... Uh, ik moet jullie wat vertellen. En uh, nou ja... Mijn vader heeft een klein beetje het verhaal aangehoord. En uh, die heeft gezegd van nou uh, pak in wat je denkt nodig te hebben. En uh, ja, kom je halen nu. En, uh, toen zijn we ook met twee auto's teruggereden naar En uh, Ik had niet eens geld dus dat moest ik ook nog weer lenen van mijn ouders. Maar uh, ja, toen ben ik uh, naar huis gegaan, zeg maar. Had je en, dat gedacht dat je weer bij ze, bij ze terug kon komen? Nadat je dit gedaan had? Nou ja, het weekend daarna, zeg maar. Uh, dat is op een vrijdag ben ik weer teruggegaan. En het weekend daarna hebben we gewoon wel heel veel gepraat. En, uh, um, Ja, mijn, mijn vader was gewoon overspannen, zeg maar. En, uh, ja, vertrouwen was gewoon weg. Ik bedoel, uh, uh, Nou ja, ik had ook dus drie, nog drie zussen en ja, drie zwagers. Um, nou ja, die hadden helemaal zoiets van... Uh, wat is dit? Ik heb... Uh, ja, in, mijn oudste zusje heb ik gewoon het meest mee gehad. Um, maar um, um, die had al meteen zoiets van: Nou ja, we willen je nog wel een kans geven, maar ik heb bijvoorbeeld ook een zusje gehad die uh, ja, gewoon een jaar lang daarna, of nou, ja, gewoon na een jaar pas uh, weer een tweede kans wil geven, aan mij. Mm. En ja, uh, we nou, waren gewoon hartstikke teleurgesteld in mij. Ja. Ik had ze gewoon zoveel zo voor de gek gehouden eigenlijk. Dus um, ja. ja, dat was een hele pijnlijke tijd, maar ook wel goed. Ik ben heel blij uh, dat dat... Uh, ja, toch zo gegaan is. Zeg maar. Hoe is de relatie nu met je familie? Met je ouders en je zussen? Mm, voor mijn gevoel, zeg maar, heel intens. Ik, bedoel, uh, ik heb... Uh, um, een jaar thuis gewoond... ter overbrugging. Uh, naar de hoop toe. En... Uh, uh, nou, in, dat, in dat jaar... heb je gewoon wel een relatie opbouw weer gedaan. En... ja... Uh, uh, yeah. Dat, dat is gewoon wel goed geweest. Maar, uh, uh, ja, ook het naar de hoop toe leven, zeg maar. Dat, uh, daar hebben mijn ouders ook gewoon uh, uh, naartoe geleefd. Want we hebben daarna op de hoop, zeg maar, ook oude partnergesprekken gehad. Om, uh, ja, toch. Uh, uh, ja, de relatie moest gewoon nog uh, hersteld worden, zeg maar. Ja, en het vertrouwen terug winnen. Ja. ja, en er lagen gewoon ook nog. Uh, ja. Ja, er lagen gewoon nog wat stenen in de, in, in de relatie, zeg maar. Dus die moesten nog opgeruimd worden. In 2006 ben je bij de hoop gekomen. Ja. Uh, vertel daar eens wat over. Nou ja, ik ben uh, zeg maar opgenomen uh, bij het Kompas. Dat, uh, dat is een therapeutisch centrum in, uh, in, in, in Dordrecht zelf. En, uh, nou, er zit een grote muur omheen, maar dat is ook wel uh, fijn eigenlijk. Uh, ik heb daar een hele goede tijd gehad. Uh, fijne begeleidingsgesprekken gehad ook en... Uh, ja, vooral de werkweken vond ik ook heel erg uh, fijn en goed. Maar uh, ja, toen ik een half jaar in het kompas zat, toen zat ik al in niveau drie of zo. Want ze werken dan met niveaus. En uh, uh, toen dacht ik van, oh, ik ga zo goed. en uh, ja, ik, uh, ik ben al bijna klaar met de behandeling, dat dacht ik echt. En uh, ja, toen kreeg ik dus die oude partnergesprekken. En uh, toen zeiden mijn ouders in december van, uh, ja mijn ouders, jij bent nog helemaal niks veranderd. We zien nog helemaal niks van jou, uh, Jela Nog. Die houden nog steeds alles achter. en uh, uh, nou, eigenlijk vanaf toen, dat heeft me echt uh, ja, gewoon uh, de ogen geopend ook. Zeg maar, om uh, ja toch echt een keuze te gaan maken uh, naar, uh, naar echte genezing, zeg maar, een herstel. En uh, ja, dat was wel een heel bijzonder moment ook. Uh, ik was heel teleurgesteld, want mijn ouders zeiden van, nou ja, we zien nog helemaal niks aan. Nou, dat vond ik eigenlijk wel heel moeilijk. Ik dacht van, nou, ik ben toch heel hard bezig en heel druk bezig. Ik doe toch echt mijn best wel. Maar ja, dat heeft mij toen wel de ogen geopend. Dat was niet echt heel erg gezellig. Ja. Je hebt uh, ook een nummer meegenomen voor uh, nou, wat deze, deze tijd, uh, wat veel betekent voor je heeft in die tijd dat je bij het Kompas zat. Ja. Heart of Worship. Ja. Kun je er wat over zeggen? Nou ja, dat, uh, zoals ik al aangaf, ik ben christelijk opgevoed en ook op tijd bekeerd en... Uh, uh, uh, uh, ja, en toen terug van, ja, van God losgeraakt eigenlijk. Ik heb uh, in het kompas ook echt God weer teruggevonden in mijn leven. En uh, uh, uh, ook een hele fijne gemeente, gemeente gevonden. En, ja, dat zegt de op worship ook. Uh, teruggaan naar de, de hart van een Bidding. Ik ben nog steeds in gesprek met Aurand, die voor een gokverslaving is opgenomen bij De Hoop. Aurand, die vertelde net hoe je op het Kompas terechtkwam. Op een gegeven moment dat er ook een uh, omslagpunt kwam in je behandeling, dat je erachter kwam dat je echt uh, ja, moest veranderen. Ja. Um, vertel eens wat, wat je geleerd hebt in, uh, in de periode dat je bij het Kompas opgenomen bent. Ja, nou ja, ik ben, uh, ik ben geadopteerd. En uh, nou ja, dat uh, heb ik altijd heel gezegd van, nou ja, dat, uh, dat ik dat niet zo heel belangrijk vond. Maar ik denk dat dat ja, onbewust toch wel heel erg aan me valt. En uh, ja, dat ook in de, in de compastheid, uh, zeg maar, ook... Uh, ja, mm, is dat echt aan het licht gekomen, zeg maar. En ben ik dat ook gaan, gaan accepteren, zeg maar. Dat ik, ja, ook geadopteerd ben. En uh, ja, ook in mijn eerste levensjaren... ...ook gewoon echt hechtingsproblemen, ja, uh, heb meegemaakt gewoon. En uh, ja, dat, uh, in de compastheid, uh, zeg maar, hebben we dan ook brieven geschreven naar de, naar, de, ja, naar mijn overleden moeder en naar mijn overleden vader die is ook overigens overleden om het van jezelf af te schrijven als ja, het ware. ja dat je echt de, de gevoelens bijvoorbeeld naar mijn vader biologische vader had ik de gevoelens van ja, waarom heb je me weggegeven was ik niet de moeite waard om voor te zorgen zeg maar of uh, um, uh, ja, en, en dat soort vragen levensvragen heb ik ook gewoon zeg maar opgeschreven hè, in een brief en um, ja, uiteindelijk ook uitgesproken. Zo van: uh, uh, Nou ja, deze vragen heb ik. En, um, uh, maar bijvoorbeeld ook brieven geschreven naar mijn uh, overleden vrienden, overleden cliënten. Uh, en een brief naar God. Zo van: Ja, uh, want je had ook gewoon heel veel vragen aan God. En uh, ja, die hebben we uiteindelijk ook. Ja, wouden we ze verbranden? Maar dat, uh, ja, dat lukte niet helemaal, zeg maar. Toen hebben we ze, zeg maar, verscheurd en teruggegeven aan de wereld. Want het zijn eigenlijk uh, de wereldse problemen. En. Um, uh, ja, dat was voor mij een heel erg mooi moment ook uh, in de behandeling. Dat, uh, ja, kijk, die vragen zijn nu ook met het water weggegaan, zeg maar. En uh, uh, uh, ja, die, die, die, die, dat kan ook altijd, kan ik dan zeggen van ja, toen heb ik afstand gedaan van die vragen en die gevoelens. En uh, ja, dat, uh, ja, dat is echt kikken en echt goed gevoel ook. Ja. Wat je net noemt over uh, ja, je hechtingsprobleem. Uh, ja. Uh, als gevolg van je adoptie. Uh, wat heeft dat te maken met het feit dat je, je verslaafd bent geraakt? Um, um, zo, dat is een mooie goede vraag. Nee, uh, de, de, de, uh, Kijk, zeg maar. De, doordat ik heel erg moeilijk uh, kon hechten. Bijvoorbeeld ook aan partners of aan mijn ouders. Um, was dat altijd een, was er altijd een muur waar ik tegenaan liep. En uh, nou, dat deed pijn. En uh, ik denk dat ik uh, ja, verslaafd ben geraakt. Om, om ja, die pijn echt uh, te verzachten. En uh, ja, eigenlijk niet te denken aan die muur waar je steeds tegen opliep. Want ik wil ook graag uh, bij mijn ouders op schoot zitten. En dat ze mij, uh, zeg maar, uh, ja, uh, kroelde, kroelen, zeg maar, noemen we dat. Dat zag ik altijd bij mijn zusjes gebeuren. En dacht van ja, dat is leuk. Nou, dat wil ik ook wel. Maar als dat dan gebeurde, zeg maar. Ja, dat vind ik, echt, dat vind ik nog steeds niks. <laughs> ik, ik heb er gewoon nog heel veel moeite mee. En nou, ook met mijn partners. ook. Uh, die wouden dan uh, ja, gezellig op de bank zitten, weet ik veel. Uh, nou ja, dat, uh, ja daar ik gewoon echt heel, was ik echt heel allergisch voor. En uh, nou, ik denk dat dat uh, ja, gewoon al met al uh, zoveel uh, ja, muren voor me op... Uh, ja, dat ik echt zoveel muren heb opgetrokken... Ja, dat je echt uh, ja, dat dan compenseerde zeg maar, met verslaving. Die, uh, die pijn en die, die muren die je benoemt, zijn die er nu nog steeds? Uh, en ga je daar anders mee om of zijn ze weg? Nee, voor mij zijn ze echt uh, verbroken, zeg maar. Ook, uh, ja, Dat is echt ook uh, alleen maar uh, godse eer, zeg maar. Want uh, ja, hij heeft echt uh, een plan met mijn leven, zeg maar. Ik ben niet voor niets naar Nederland gekomen. En uh, ja, als je dat uh, ja, het hele verhaal eigenlijk van die moslimkant en die christelijke kant... en dat heen en weer gegooid... en dat mijn uh, vader en mijn oma toen uh, echt de moeite hebben genomen... Zeg maar, om 300 kilometer in, uh, in uh, India zeg maar, af te leggen om mij... Uh, in een christelijk kinderthuis uh, ja, uh, te brengen. Ja, dan, uh, en, ja, dat ik dan ook in een christelijk nest kom, zeg maar in Nederland. En ja dat ik uiteindelijk uh, uh, ja, nu hier bij de hoop zit, ja, dan geloof ik gewoon dat uh, God gewoon een heel goed plan uh, met mijn leven heeft. En dan uh, uh, uh, ben ik ook gewoon hartstikke blij dat hij die muren weghaalt. En uh, ja, dat ik ook die identiteit zeg maar, in hem heb gevonden. En uh, de, nou, de negatieve dingen van je leven... De, uh, de moeilijke tijd die je gehad hebt... je verslaving... Hm. hoe kun je dat plaatsen in dat, in dat plan... wat God met jouw leven heeft? Um, nou ja, ik denk dat... Uh, uh, de, de, de duivel gewoon een, een... een nagel in mij had, zeg maar. En uh, die had altijd... Uh, ja, via... Uh, want ik ben ook vervloekt, zeg maar, door mijn opa. En uh, uh, die had altijd een een, een... een hand vast in mij. En uh, ik denk dat... Uh, ja, nu, doordat het verbroken is zeg maar, dat ik echt gewoon bevrijding in God heb gevonden en uh, ja, dat ik ook echt uh, ja, voel dat uh, uh, de verslaving daardoor ook gewoon weg is en uh, ja, dat is gewoon echt fantastisch als je uh, niet christen was geweest hm? was je dan ook van je verslaving afgekomen? Mm. Mm. nee, ik denk dat ik uh, dan geen, ging... kijk ik heb nu identiteit gevonden in Christus en uh, dat is gewoon hartstikke belangrijk, dat hij mijn vader is en dat ik weet wie ik ben en dat ik ook uh, ja, met een doel hier ben. En uh, uh, had ik dat niet gehad, had ik altijd doelloos rondgelopen. En uh, uh, ja, dat, uh, ik denk dat God gewoon een doel is en God, God geeft een doel en, uh, ja, aan iedereen. En ja, helemaal aan, uh, aan mij dan zeg maar. Dat, uh, ja, dat is echt een echt gaaf gevoel. God. Dan Nog even weer terug naar uh, je, je behandeling bij de hoop. Ja. Uh, hoe is dat verder gegaan? Uh, je hebt, uh, hoe lang heb je bij het kompas gezeten? Uh, ja, dat, uh, volgens mij uh, negen maanden. En uh, ja, het kan ook wel eens tien zijn. Maar uh, ja, in de, in de tijd dat je in het kompas uh, zat, dan heb je ook werkweken gehad, zeg maar naar Zwitserland toe. En uh, uh, ja, dat, uh, dat waren echt uh, gave, gave momenten. Ik ga dan echt ook berg beklimmen, maar ook echt problemen aangaan. En uh, nou, dat was echt uh, goed. Maar ja, ook wel in de ja, tijd dat je op Kompas zat, uh, ging je ook gewoon werken. En ik heb allemaal uh, ook baantjes gehad, zeg maar. Uh, ja, binnen de hoop. Ja, binnen de hoop. En uh, ja, ook baantjes gehad die ik waarschijnlijk nooit meer zal doen, zeg maar. Uh, zoals, uh, ja, ik heb bij vrienden gewerkt. Uh, ja, ik ben dus, dus nog steeds dyslectisch. Dus uh, ja, stukjes schrijven en zo, nou, dat was eigenlijk helemaal niks van mij. Maar uh, ja, ik heb het wel geprobeerd, zeg maar. En uiteindelijk heb ik zeg, echt een werkervaringsplek gehad. En dat was uh, uh, chauffeur van, uh, van Breadline. En dat is catering, uh, snackbouw van, uh, van, van de hoop, zeg maar. Ja, daar echt gewoon een hele gave tijd gehad. Uh. Ja, en heel, heel veel geleerd. En, uh, uh, want we zaten eigenlijk met z'n tweeën in, in de auto. En... Uh, die andere collega van mij, die was zoveel anders dan mij, zeg maar. Dat was echt zo'n zo tegenpol. Ja, dat heeft voor mij ook gewoon heel veel uh, ja, uh, assertiviteit bijvoorbeeld. En opkomen voor jezelf, dat heb ik toen wel geleerd, zeg maar, in die auto. Dat is eigenlijk ook wel, uh, ja, ook wel heel iets bijzonders van de, van de behandeling in de hoop geweest. En uh, ja, nu uh, uh, doe ik PKB. Dus zeg maar, dan uh, huur je een huisje van de, van de hoop. Postklinische behandeling. Ja, postklinische behandeling. En uh, ja, ik heb... Uh, ja, ook Gods genade is dat. Uh, nu werk buiten ook. Ik werk in een schraven deel. Weer in de verstandelijke op de zorg. Ik had dat niet verwacht. Want ik had zoiets van... Nou, ah, dat, uh, dat is niks meer voor mij. En, uh, uh, want ik heb toen tien jaar dus in Ede gewerkt. Maar uh, ja, ik merk dan toch wel dat uh, mijn hart uitgaat naar de andere mensen. En ja... Uh, yeah. Ik ben ook heel blij dat ik die baan heb gekregen en dat ik daar uh, nu ook dienstbaar mag zijn uh, voor de heer. Ik ben wel benieuwd, vertel je dan uh, je, je, je werkgever ook uh, je geschiedenis? Ja. Uh, ja, ik ben, uh, dat, ja, ik ben daar gewoon heel erg open over geweest. Ik heb meteen uh, op tafel gelegd zo van uh, ja, dit ben ik, uh, dit is mijn geschiedenis en uh, ja, hun hebben daar ook gewoon recht op. Want uh, uh, je zit toch ook altijd nog met terugval bijvoorbeeld. Uh, ja, hoe, wat voor een rol kan het gaan spelen in je werk, zeg maar. En uh, ja, dat vind ik dat de baas daar ook gewoon best uh, recht op heeft om dat te weten, zeg maar. En uh, nou, ik, ben, ik heb gewoon, uh, ja, gewoon een heel fijn teamhoofd. Die heeft ook, zeg maar, mijn terugvalpreventieplan. En uh, uh, nou ja, gewoon op basis van goed vertrouwen mag ik daar werken en ja, ben ik daar nu aan het werken. Ja. Dat is wel bijzonder, aangezien jij bij je vorige baas het vertrouwen natuurlijk enorm ja. geschaad hebt. Ja, dat is ook echt uh, ja, iets uh, ja, wat ik gewoon soms ook nog niet helemaal snap. Uh, dat, dat, dat, uh, ja, dat, ja, dat ook daar een uh, genezing en herstel is, zeg maar. En uh, uh, ja, dat je gewoon een tweede kans krijgt. Ja. En uh, ja, het is gewoon, uh, ja, gewoon hartstikke bijzonder. Hoe zie je het uh, leven verder uh, tegemoet? Mm. Dat is ook een goede vraag. Ik wil heel graag nog een keer terug naar India. En uh, nou ja, ik werk nu al met kinderen. En ik ja, wil gewoon eigenlijk een uh, half jaar of een jaar in het kinderthuis werken. Zeg maar, waar ik zelf heb gezeten. Uh, want ja, familie en ouders, die, ja, die zijn allebei overleden. En uh, ja, dus dat taak hoef ik niet naar op zoek te gaan, zeg maar. Maar uh, ja, ik wil er gewoon wel, uh, ja... Misschien in het kinderthuis uh, iets, iets, iets vinden. Of... Wat, iets, wat denk je te vinden? Ehm... Um... Uh, nou ja, te vinden, iets terug te geven. Uh, kijk, ik heb... Uh, ik mag dan ook gewoon getuigen van wat, wat de Heer heeft gedaan in mijn leven. En uh, uh, Ja, dat het ook over berg en daal is gegaan, maar uh, ja, dat het wel heel erg uh, gaaf is, zeg maar. En dat uh, ja, wil ik dan ook gewoon meegeven aan die kinderen. Of uh, in ieder geval aan het kindertuig ook. En uh, ja, hoe, hoe, hoe de wegen verder lopen, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik... Uh, ik uh, ja, ben wel gemotiveerd zeg maar, om, om ja, uit te gaan voor de Heer. Zeg maar. ja. En dan hoe dat eruit gaat zien. Ja, ik heb Vroeger wou ik altijd mijn hele leven plannen zeg maar, en controle over hebben. Dus, uh, uh, maar ik heb nu zoiets van, nou, ik laat het over aan de Heer en ik zie wel wat, uh, wat Hij op mijn pad brengt. We zijn uh, bijna aan het einde gekomen van, uh, van dit programma. Uh, als ik nog een laatste vraag mag stellen. Als je zo terugkijkt uh, op je leven, we hebben het uitge uitgebreid gesproken over je jeugd over uh, ja, de problemen die je tegen bent gekomen... teleurstellingen, moeilijke dingen... en uh, hoe je verslaafd bent geraakt... als je zo terugkijkt... Uh, wat had je anders willen doen? Wat had je anders gedaan als je het over kon doen? Wat had je anders gedaan? Uh, dat klinkt stom... maar ik denk dat je niks anders had gekund. Ik denk dat ik over uh, deze weg heen moest... Zeg maar. want uh, ja, uh, die muren die ik had zeg maar, in mijn leven... Die, die konden niet anders verbroken worden... Zeg maar, of afgebroken... Dan via deze weg. En ja, dat is wel een hele harde weg geweest. en Een weg vol uh, pijn en verdriet en teleurstellingen. Maar uh, ja, ik denk, dat het, uh, nee, ik denk dat ik echt goed blij ben dat ik dit zo heb meegemaakt. En uh, ja, dat ik uh, ja, uiteindelijk verslaafd ben geworden... Ja, dat is gewoon hartstikke vervelend. Maar uh, dat, dat, dat, uh, ja, dat hoorde gewoon bij Aurand. Heb je nou ook nog een schuld? Ja, ik heb in principe uh, nog wel een schuld... En ja, daar wordt ook aan gewerkt. Maar uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat ligt bij de gemeente Dordrecht, zeg maar. Maar dat is, uh, er is een beetje uh, onduidelijkheid over hoe dat uh, opgelost moet worden. Want uh, ja, dat, uh, dat is een verzekeringstechnisch iets. Uh, ja, dus dat, dan moeten we nog even bekijken hoe we dat gaan doen. Uh, ik, uh, ik wil daar uh, zelf ook de eer aan mezelf houden. Dus ik ben al een spaarpot aan het opbouwen hm. en, uh, ja... Ik wil ook gewoon, ja, kijk, 56.000 euro zou je misschien niet uh, terug kunnen geven als je heel, heel eerlijk bent. Maar ja, symbolisch bedrag uh, wil ik wel uh, in ieder geval terugbetalen. Uh, Auerand, ik wil je heel hartelijk uh, bedanken voor je, voor je openheid uh, in dit interview. En je heel veel succes wensen met je toekomst. Ja. Voor de luisteraars, uh, als u wilt doorpraten over uh, ja, wat u gehoord hebt, als u vragen hebt uh, of meer informatie wilt, kunt u uh, bellen met de uh, hoop 6601. 0786601. Of een mailtje sturen naar info-dehoopradio.nl. Dat is info En dan willen we dit uh, programma beëindigen met het laatste nummer. God will lift up your head. Ook een nummer wat, ouderhand, uh, wat jij hebt meegenomen. En ik wil ja. jou vragen om er uh, nog kort iets over te vertellen. Oké. Okay. Nou ja, het is uh, wat ik gewoon mee heb gemaakt in mijn leven, zeg maar. Uh, hoe erg je het ook maakt, zeg maar. En hoe... Uh, ja, hoe bond je het ook maakt en hoe slaaf je ook bent geweest, zeg maar. En uh, welke schulden je allemaal hebt opgebouwd. God, die wil gewoon je ja, rug rechten en je hoofd omhoog uh, houden. En uh, hij zal je beschermen en uh, helpen. En uh, ja, daar gaat het liedje ook gewoon over. Made. God hears your size and counts your tears God will lift up God will lift up